Met een concert in Berlijn heeft zangeres en kunstenares Joko Ono... haar tachtigste verjaardag gevierd. Ono, de weduwe van John Lennon, gaf een optreden met de Plastic Ono Band... en het publiek zong mee met de klassieke Give Peace a Chance. Dan nog het weer. Vannacht kans op nevel of mist. Overdag wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 De nacht van het goede leven. Ontzettend lullige jingle, hè? Die was van Luik. Uh, ja, uh, groentevrouw zit uh, midden in verhuizing, dus die heeft even geen tijd. Dus dokter Bongo Brain is altijd met uh, zijn wonderzongen klaar... te vinden op zijn album uh, Wilhelmus Even Komen. Nou, mijn gasten vanavond, dat is niet Luik... maar wel een van de zanger gitaristen eruit. Uh, uh, Gerrit. Hartstikke welkom. Wat heet je nou van acht naam? Gerrit van de Scheer. Shit. Gerrit van der Scheer, welkom en met jou de hele band Herk. Dus dat is uh, Ilse die zingt uh, en de toetsen doet. Floyd op de drum, Joost, toetsen en Scott op de bas. En uh, nou, jullie hebben het echt hartstikke druk, hè? Het is echt oh. waanzinnig. Gisteren hebben jullie twee keer gespeeld in Utrecht en Amsterdam. Jullie komen net vanavond uit Groningen Ja. in Vera. Dat is de poptempel van Groningen. Was het leuk? Ja, superleuk. Ja, was het een beetje vol? Ja, nou, rollen, hè? Oh. maar we waren, we waren voor waren programma, dus dan hoef je dat niet helemaal jezelf aan te rekenen. Oh nee, nee oké. Okay. Met welke band? Met Dignon Porch. En dat is een... Dat is een Britse band waar we toevallig nu drie krachten achter elkaar mee spelen. Gisteren hebben we in de Nieuwe Anita ook met ze gespeeld en morgen nog in Tilburg in, uh, op Incubated avond in 013. Ja, dat zijn eventjes tropen uh, uh, dagen, nachten, moet ik zeggen, hè? Ja. En dan ben je ja. al jarig. Ja. hartstikke gefeliciteerd. <laughs> lang zal die leven, lang zal die leven. Oké. Okay. Hey en uh, uh, ja, het is allemaal zo druk omdat jullie natuurlijk net uh, het album uit hebben. Uh, Waktu Dulu. En dat is eigenlijk uh, het debuut als als herk, toch? Ja. Huh? Nee. En uh, nou, dat betekent vroeger, waktudulu. Ik weet niet precies in welke taal? Ja, in, uh, in het Indonesisch. Is het, ja? is het, is het gewoon behast aan Indonesië? Ja. ja. Oh, Oké, okay. ja. goed. Nou, hebt in Je hebt in je jeugdjaren tussen je tweede en je negende... Uh, met je ouders en je broers en je zusjes op Papua gewoond. Want je vader was zendeling. Ja. Huh? En die geïsoleerde herinneringen die vormen het kader... waarbinnen jij een aantal muziekstukken gemaakt hebt. Zo ja. moet je het zeggen, toch? Ja. Nou, klopt helemaal. Hè. Nou, uh, hoe gaat zoiets? Hoe ja, gaat zoiets? Ik weet niet, voor mij was het... Uh, ik hou ervan om een beetje uh, projectmatig te werken. Of in elk geval mezelf een soort van kaders te stellen. En uh, nou ja, ik vond dit een heel mooi startpunt. zeg maar, Omdat je gewoon... Het heeft, het heeft heel veel vrijheid in zich. Omdat het gewoon herinneringen zijn. En ook van heel lang geleden. Maar het heeft ook een heel vast omlijnd iets. En iets waarbinnen je gewoon makkelijk kan werken. En wat eigenlijk de creativiteit dan alleen maar versterkt. Zeg maar, moet je nog iets vertellen om, um, om jouw muziek verder te begrijpen? Wat we gaan horen dadelijk? Moet je nog iets zeggen? Of... Uh, nee, nee, ik vind dat muziek voor zichzelf hoort te spreken in principe. Oké, okay. ja. nou laat horen dan. Oké, okay, cool. MUZIEK <tuneleven> Wat ik hoorde? Ja, cool. Een mooi krekeltje. Ja. Terwijl, het is natuurlijk wel een heel uh, heftig verhaal wat je hier zingt. Ja. Dat is een, een herinnering die je hebt. Een, een hele heftige herinnering van hoe dat ging, natuurlijk in het dorp. Ja, ja. De, de, de Morris. daar als een vrouw ja. verzwanger was van een andere man. Ja, precies. En die had daar natuurlijk die. Uh, ja, je moet dat een beetje inbeelden dat je daar van die. Die huizen daar, die waren gewoon, er zat natuurlijk geen verlichting in. Dus je had gewoon die huizen, die waren vrij donker. Dus het was dan ook wel normaal dat je als uh, vrouw die net een kindje had, zeg maar, dat je gewoon een langere tijd binnen bleef, zeg maar. Dus zo'n scenario zou ook gewoon, uh, ja, dat is gewoon realistisch, dat kan gewoon gebeuren, zeg maar. Ja, dat, dat kan je gewoon bedenken. Vooral omdat die mannen ook niet zo ontzettend, uh, die nemen geen zwangerschapsverlof en zo. En die gaan niet, uh, weet, weet je, nee. die gaan gewoon wel door met de dingen die ze doen. Dus. Maar goed, als, als dan blijkt dat je een kind van een ander hebt en het lijkt heel erg op dat uh, op die ander, dan laat je dat kindje gewoon doodgaan. Dat is wel een heel heftig eerste nou ja, nummer ja. hier. Ja, sorry. <laughs> nee, nee. Maar dark. Ja, maar het, het, het nummer heet The dark. Het is natuurlijk een. Dat is natuurlijk ook uh, hè, een jeugdherinnering aan een zo andere cultuur waar je dan in bent. Ja. En waar je toch altijd buitenstaande blijft ook. Ja. Ja. Zeker zo. Goed, ik ga heel even zeggen wat we de rest van de nacht doen. Um, um, ja, vannacht hebben we hoorspel op herhaling. Nog meer Gunaguna Goona uit de Gordel van Smaragd. Een fijn mysterieus spookachtig verhaal. Blauw-groen heet het, of groen-blauw, dat weet ik niet meer. Uh, daarnaast ook iets kleins van de VPRO. Regelrechte parodie op de Nederlandse hoorspel uit die tijd. Dan gaan we terug naar 1973. Ik zag de film De wederopstanding van een klootzak... Nou, debuutfilm van striptekenaar Guido van Triel. Nou, nou, nou, nou. Hij heeft van die klootzak wel echt een enorme klootzak gemaakt. Want je moet een sterke maag hebben om uh, acteur Jorik van Wageningen... bezig te zien als de crimineel uh, Ronnie. Ah, oh, ik heb echt af en toe weggekeken. Zijn jullie filmliefhebbers? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Laatste film die je gezien hebt, Gerrit? Ja. Uh, oh, jij zegt geen ja. Ja, mijn, mijn, een van de laatste films die ik heb gezien was Hol. Dat is een, uh, dat is een filmpje ja. van Wouter Venema. Dat kan ik hem ook direct even noemen. Die, die draaide op het uh, Rotterdam Film Festival met een korte film. Ja, waar ging die over? Waar ging die over? Um, ja, dat, hij had een korte film gemaakt. over. Ja, je zag allemaal grotten en hij had het allemaal getekend. En het was een soort animatiefilm. Um, ja, wat moet je daar verder over zeggen? Ja, ja het een heel mooie film met licht okay. en tekeningen en dingen. Oké, okay, dat was een veer voor Wouter Venema. Goed, <lacht> uh, wacht even. Verder, oh ja, alle vaste meuk natuurlijk. Met vooraan natuurlijk Jan Maar een Vers Mysterie voor Emme, van Emily, versen Track Tracers en een gesprek met Rex van Beuningen. Volgens mij heeft hij een eigen spamplaat uit. Uh, Co van Gemert is er met poëzie. F. Starik, F. -punt Starik. En Marjolein van Heemstra, die leest haar column. En de oude meester Carmichelt, die laat ook horen hoe je een kroeg moet lopen. Wie van jullie kent nog Simon Carmichelt? Nee, ja, maar Floyd, jij bent, jij bent toch gewoon wel een Nederlander, of niet? Ja, wel. Ja. En jij hebt nog nooit van... Uh, Floyd is de drummer, hè? Ja. Nog nooit van uh, Simon Carmichael gehoord? Oh, maar Joost, jij wel, hè? Ja, maar ik heb is het een, een soort een Nederlandse van... studie. Oh ja? <laughs> <laughs> ik dacht dat het misschien een soort van Willem de Ridder was. Willem de Ridder, nee. nee. En jij, Ilse, zeg jij dat wat? Simon Carmichael? Ger uh, Gerrit? Sorry. Oh, nou, dat is dan heel goed dat ik dan meer aandacht ga besteden aan Simon Carmichael. Want het is een fantastisch uh, stukje schrijver, columnist. Goed, tot slot de website www.adelinevanlier.nl. Uh, daar kan je uh, nou, van alles teruglezen, uh, terugluisteren. Je kan podcasten. Je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.kro.nl. Je kunt mij bevrienden op Facebook, daar zet ik ook alle, alle fragmenten. Adeline van Lier natuurlijk. En twitteren via. Uh, n 8 VH, goede leven. Gerrit, nemen we ons maar weer terug naar die tijd uh, aan de andere kant van de wereld waar geen sneeuw ligt. Nooit waarschijnlijk. <tied> Te gek. Is holding us all. The sun forces us to keep calm. Feel the tension rising, though. all changing you know Blow it Blow me against the ground oh, oh, oh. The sky will burst as I go oh, oh. Run, run Circles jump down the hall. Restlessness, excitement is the cause. Kom, kom even zitten. Hé, hey, hoe komt het dat je, dat je hierbij uitkomt, bij deze verstilde muziek? Komt dat door de tijd, hè? door die twintig jaar die verleden zijn? Want het is net alsof er, alsof er ja, een net overgespannen is. -al, alsof het onder een stolp zit of zoiets. Ja, ehm... Um... Ja, hoe je daarbij uitkomt. Dat, uh, dat weet ik, ik, ik werk zelf heel erg vanuit geluid. En je kunt, ja, je, kunt je misschien voorstellen dat dat met ja, herinneringen aan geluiden koppelen. Ik denk dat dat wel een... Dat vind ik zelf nog een vrij logische ja. weg. En ja, ik, ik ben al gewoon heel erg op zoek naar een bepaald geluid. En vervolgens ja, komt zo'n liedje... Komt er, komt er dan uit of zo? Ja, ik weet het niet zo goed. Het is... Uh... Nou ja, het is natuurlijk, met Luik heeft ook, dit, dit noemen ze, ja, lo-fi. Hoe noem je dat? Ja, ja als je de, de naam geven. Slowcore, ja. Slowcore, lo-fi, ja. whatever. Dat, dat. Maar goed, het is in ieder geval sowieso al verstilde muziek. Maar het past natuurlijk heel erg goed bij geïsoleerde herinneringen. <kijkt> ja. hè, uit een periode van zeven jaar, ja. uit, je, uit je vroege jeugd. En dan, he, dan, is dat, dan, dan is dat heel erg goed... Uh, nou ja, dat komt ja. gewoon. Ja. Dit nummer wat jullie net speelden is Rain. Hebben jullie ja. ook een clip bij gemaakt. Ja. En het bestaat uit filmfragmenten die jouw oom... Uh, toen bij jullie op opzocht, neem ik aan. Ja, klopt. Heeft. Ja. Um, mijn oom is een keer uh, inderdaad langs geweest. en Die heeft toen geprobeerd om een soort van dingen vast te leggen... voor de mensen in Nederland, zeg maar. En die films die was ik eigenlijk helemaal vergeten... dat ze er eigenlijk waren, maar... Uh, nou, toen, eigenlijk toen net het album klaar was, toen dook ze opeens weer ergens op. En toen uh, ja, hebben we die kans maar gegrepen om ze te digitaliseren... Ja. en uh, te gebruiken voor een uh, clip. Ja, het is, je ziet uh, kinderen bijvoorbeeld, je bent het zelf, denk ik. Hè, of met je broers ja. en zusjes en, ja. en inlandse kindjes. Uh, uh, dan verwacht je eigenlijk uh, je kreten en spel en gelach en geplons. Ja. Maar dat hoor je niet. Het is natuurlijk ook wel heel warm daar, maar ja. dat was er natuurlijk ook wel. Ja, zeker, ja. Ja, we gingen eigenlijk uh, ja, superveel zwemmen in de, en, uh, en, en spelen in de rivier. Ja. En uh, ja, we hadden zelf van die soort van uh, kanootjes waar je dan mee uh, weg kon ah, ja. gaan en zo. En heel veel gewoon het, het oerwoud in. Veel ook wel gericht op, weet ik wat, vogels schieten met uh, katapults en zo. En uh, ook uit de rivier beestjes halen en dat soort dingen. Dat, ja. Ah, ja. Maar dat speelse, dat, dat hoor je ja. niet terug in, nee, in, in, nee. in deze plaat. Nee. Begrijp je? Ja, dat, ja, dat heeft misschien ook. Ja, misschien is dat ook een beetje gewoon. wat ik zelf. Kijk, het is niet mijn bedoeling geweest om met deze plaats, zeg maar, een, een, uh, een levensecht beeld van Indonesië per se te schetsen. Het was eigenlijk mijn. Ja, ik, ik heb gewoon geprobeerd muziek te maken. die ik zelf heel mooi vind. En ik heb dit als uitgangspunt genomen om vanuit te werken, ja. zeg maar. Dus het heeft, het heeft vooral. eigenlijk heb ik het gebruikt om. ja, om mijn ideeën over wat ik mooie muziek vind... om dat een beetje te ordenen en een bepaalde richting te geven. Zeg maar. Oké, okay, nog even over de vormgeving. Je liet ja. me net al zien uh, een prachtige LP. Lekker mm. weer uh, vinyl. <laughs> maar ook het, het cd-boekje is erg mooi. Want er zijn foto's stils uit, dat, uit die filmpjes gebruikt. En uh, uh, is, is, is de vormgeving allemaal van, uh, van Scott? Ja, ja, Scott. Ja. nou complimentje, Scott. dat is echt. Uh, ja, want jij bent er eigenlijk uh, uh, vormgegeven. Je hebt kunstacademie gedaan. Ja, dat klopt. Je, uh, je hebt geen microfoon, hè? Even daar. Uh, ja, dat klopt. Uh, neem even je kort. Uh, ja, kruk je mee? Ja, moet ik even nog even van Scott iets vragen? Mag wel, hè, uh, Max? Op deze. Um, want jij komt uit, uit Richmond. Ja, <laughs> <Yeah>, inderdaad. En <laughs> waarom ga je dan in Nederland naar de kunstacademie? No, uh, yeah. Eigenlijk, yeah, kunstacademie. Ja, eigenlijk voor de kunstacademie. Ik zat in Richmond en ik was een beetje op zoek naar een uh, goede, interessante kunstopleiding. En uh, ik was in die tijd heel erg geïnspireerd door Europese ontwerp. Uh, en ik had al familieleden die in Nederland woonden. Oh, dus dat scheelt Vandaar ja. uh, was ik op bezoek geweest. En, uh, en die wonen toevallig ook in Rotterdam? Nee, dat was in Arnhem eigenlijk. Oh, dus ja. ben je naar de Arnhemse kunstacademie? Nee, in, in Arnhem ben ik naar de Kunstacademie geweest. Oh ja, dat ja. bedoel ik. Ja, ja, dat, ja. Wat is het? Hoe heet die daar? De uh, Artes. Oh, de Artes. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. En is dat echt anders dan in Amerika? Kunstacademie? Um, nou, ik was nooit naar een Kunstacademie geweest in Amerika. Dus dat is een beetje moeilijk om te zeggen. Maar ja, dat is wel een heel redelijk strenge opleiding, zeg maar. Dat is wel goed om uh, goede vormgevers te te vormen zeg maar. Oké. Okay. En nu heb je een eigen bureauetje? Uh, ik ben nu uh, freelancer. Freelancer. Ja. Oké. Okay. En met, met waar? Want van van heren kan je nog niet leven, hè? <laughs> uh, uh, nog niet. Maar... Nog, <laughs> ja, ja. Maar, maar wie weet? Want Gerrit, jullie hebben. Het is verkocht. De uh, de plaat. Die komt ook uit in, in Elders. Vertel even. Ja, hij komt uit in de Benelux geloof ik. Hij wordt gedistribueerd door uh, uh, Rough Trade en we hebben het via Snowstar Records. Komt die uit. Het is. Uh, en op dit moment Benelux. En we gaan ook wel proberen om ook dan in uh, nou Luxemburg en uh, België te spelen. En, uh, en, en daarna gaan we wel verder kijken. In Luxemburg waar we... spelen? Ja. Wauw, wauw. Wow. Ja. <laughs> dat is nog vet eigenlijk. Ja. Nee, Oké, okay. maar dat, eh, nog verder? Gaan jullie nog wel proberen het nog verder te brengen? Ja, ja, ja, we gaan gewoon, ja, ik denk dat we gewoon gaan kijken waar we... Um, ja, Duitsland ligt ook wel voor de hand om daar ook te gaan kijken of je daar uh, wat kan doen. En sowieso... Uh, ja, zijn er wel ambities om gewoon zoveel mogelijk te doen wat we, wat we kunnen doen. Maar het moet, ik vind wel dat er een bepaalde balans moet blijven met... Um, in hoeverre je helemaal stort op het verkopen. En uh, ik vind dat je ook altijd oog moet blijven houden voor het maken weer van nieuwe dingen. En gewoon ja. het gewoon ja, muzikant zijn, zeg maar. Ja, nee, dat begrijp ik. Um, dan zat ik naar je te luisteren en dacht ik, oh, dan moet ik even dat vragen en dan... Maar ah, dat komt wel weer. Uh, Herk, het betekent... Uh, het is eigenlijk omdat ze jou uh, dat niet konden uitspreken daar in, in Papua. Ja, ja. Herk, maar je bent dus ja. Oké. Okay. Um, het is wel grappig, vond ik, om te lezen... dat um, je eigenlijk met uh, je project Herk... als je dan zegt, dat is mijn solo ding... dat je daar eigenlijk al in 2008 mee begonnen bent... En dat, het, dat je helemaal een plaat... Uh, had je helemaal weer een kader bedacht... en had je helemaal ja. mooi gemaakt. En toen dacht je, zo, nu heb ik dat helemaal af... Ja. en dan nou ga ik een band zoeken. En ja. dat werkte niet. Leg nee. dat eens uit. Nee, inderdaad. Ja, dat was echt mijn idee. Want ik wilde gewoon een plaat maken... waarbij er gewoon uh, geen invloed van... van meningen van uh, anderen, zeg maar, toe deden. Dus ik had die plaat helemaal puur van jou gemaakt. Ja, ja, precies. Dat leek mij leuk om te proberen. En, nou ja... ja. De realiteit dat me gewoon ingaat. Omdat dan ga je een band zoeken. En dat dat niet in één keer klikt. Dat is misschien. Dat ligt misschien wel een beetje voor de hand. Maar dan ja. had ik soort van op gerekend dat dat wel zou gebeuren. Of zo denk ik. En. Nou ja, dan gaat het een keer mis. En dan moet je weer opnieuw over. Overnieuw beginnen met een. Uh, met weer andere mensen. Met andere mensen. En op een gegeven moment had ik gewoon eigenlijk zelf genoeg van die liedjes alweer. En het was <lacht> zoveel stappen verder dan die, dan die bandleden. Die, die, die je er dan bij zoekt. Ja. Dat het op een gegeven moment. Ja, raak je gewoon een beetje de. Ja, het enthousiasme of de, de frisheid gaat er gewoon van af. En dan wordt het gewoon zo'n slepend project. En dan dacht ik van, dan kan ik beter uh, gewoon iets nieuws maken. En gewoon, weet je, was zo'n leuk experiment. En, tijd... ja, en, ja, ja. Al, en nu gewoon weer anders. De, blijkbaar werken die ja, vorm ja. niet. Dus dan, nee. dan gewoon juist een band zoeken en fijne mensen om mee te spelen. Ja, waar je iets mee hebt, mensen. Ja, precies. precies. Ja. Ja. En, uh, maar dat, dat, dat eerste project, hè, dus wat je helemaal op dat ja. ligt nu gewoon ergens in de kast. Ja, ja eigenlijk wel. <laughs> dat komt misschien later wel eens. Ja, want het is best een mooie plaat. Maar, ja. maar heb je. Het al, en, en zij vinden zij het niks? Uh, Hebben zij nou, het gehoord? Ja, nou, Joost zegt ja, al uh, ja, toppie. Mooi. Ja, ja, ja, ja, maar goed, je, je moet het ook nog. Weet je, het is. Je hebt zelf weer een stap verder. Ja, mis, ja, misschien dat het ooit later wel uh, okay. tof is om een keer te doen. Of maar... misschien gebruik je ideeën die je toen gebruikt hebt weer in nieuwe liedjes of zo. Ja, Was ja, het kader uh, uh, toen ook je jeugd of een heel nee. ander? Nee? Dus... Nee, ja, toen had ik uh, gekozen voor. Uh, uh, ja ik had toen liedjes gemaakt over Openbaringen 12, want ik ben uh, nou ja, ik was dus ook mijn vader was missionaris en ik ben zelf ook... Uh, missionaris is katholiek zendeling is protestant ja hij is zendeling dan ja hij is ja. geen missionaris nee ja hij zei iets anders Ik ken het verschil niet <laughs> echt maar. oh je wel vast wel nee nee ja, maar dat nou, maakt goed, niet uit zendeling uh, ja ja en nou ik had toen Openbaringen 12, is dus een Bijbelboek waarin gewoon eigenlijk de hele hele um, Bijbelse geschiedenis of de, het hele Christendom zeg maar heel kernachtig wordt samengevat maar dan in soort van ja, bijna Lord of the Ringsachtige achtige verhalen, zeg maar. Maar ja. dat vond ik ook iets waar, waar je gewoon direct heel veel beelden bij krijgt... Zeg maar, en waar je helemaal op los kan fantaseren. En nou, wat ook een goed startpunt was om vanuit te werken, zeg maar. Dus dat, ja. uh, dat is dat. Want je hebt ook samen met Ilse... daar hebben we het vorig jaar nog over gehad... Uh, uh, de psalmen, een aantal psalmen. Ja. Uh, ja. Hele oude psalmen van die, die 1551 of zo. Ja. Uh, die hebben jullie opnieuw... Ik heb er nog eens naar geluisterd. Het is toch echt wel heel mooi. Ja, dat dat is heel mooi. weird. Ja. Terwijl, ik denk, vinden ze dat in die kerk, want dat is toch een vrij strenge kerk waar jullie dan uh, bij horen. Ja. Vrijgemaakt ja. iets. Ja, klopt. Vinden ja, ze dat dan, kunnen ze dat wel aan? Um, ja, sommigen wel. En anderen hebben er helemaal niks mee, denk ik. Maar ik denk dat sommigen het juist wel heel mooi vinden, omdat ze toch. Uh, ja, ze kijken er misschien wel een beetje gek tegen omdat eigenlijk ja de meesten zijn het alleen maar gewend om het te horen met orgelbegeleiding zeg maar en uh, ja en, en dat is gewoon doodgespeeld dat is niet ja, mooi nee. ik vind dat heel erg weet je wel ja. en, dit, en nu hoor je gewoon weer ga je weer luisteren naar wat wordt er gezegd en waar, waar gaat het eigenlijk over ja. en dat is natuurlijk zo uh, heel grappig want die weet je ook uh, op Papua bijvoorbeeld zongen ze gewoon diezelfde uh, melodieën zeg maar, van die psalmen. Die, Omdat die, jouw vader ze dat leerde of wat? Nou, ja, mijn vader niet per se, want die zat wat later in het traject. Oh, maar okay, die okay. was niet de eerste die ze aan het nee, bekeren was. Die ging dominees opleiden eigenlijk en zo. Dus die was meer bezig met hun zelfstandig te maken. Maar ze hebben dat gewoon inderdaad. De eerste zendelingen die erheen zijn gegaan, die hebben gewoon het psalmboek meegenomen. En ze die liedjes aangeleerd, want dat is de kerkmuziek. Zeg maar. en dat, ja, ik weet niet, dat is gewoon. Dat vond ik een hilarisch gegeven, dat gewoon over de hele wereld... dus die melodieën die gewoon ooit een keer door een stel gekke gasten zijn bedacht. Ja, ja precies. Ja. Nou, dat mocht wel eens een beetje opgefrist worden. Ja, toch? Ja, en, en, maar wij zingen ze ook precies hetzelfde. Dat doen wij dus in principe ook niet. Maar ik vond het gewoon een mooi gegeven. Ja, ja. nou goed, de muziek erbij is dan heel, ja, ja, heel spannend in ieder geval. Ja. Uh, waar ben ik nu? Uh, je ouders, wat vinden je ouders van, de, van jouw muziek? Goeie vraag. Uh, nou, volgens mij, volgens mij vinden ze het heel tof. Um, ze waren vanavond nog in Vera, waar ze komen kijken. Oké, okay, we wonen ze in de buurt daar? Ja, ze wonen in Hoge Zand, oh, ja. in Ben je daar ook opgegroeid, verder? Ja, vanaf, uh, ik heb daar mijn middelbare schooltijd zeg maar, uh, voornamelijk doorgebracht. Ah. En dan ging ik in Groningen naar school en dan uh, fietste ik uh, in de weer. Ja. En, uh, in de winter mocht ik dan een buskaart, maar als ik bleef fietsen dan kon ik het geld voor die buskaart gewoon houden. Dus ik ging meestal dan in de winter liften. Dan kreeg ik wel het oh. geld, ik het niet Wat ah. slim. En wat heb je na je middelbare schooltijd gedaan? Uh, ik heb de Academie voor Popcultuur gedaan. In, in Leeuwarden? Leeuwarden ja. ja, daar ben ik ook... Uh, ja, je noemde eerder al Luik. Zeg maar. Daar ben ja? ik Lucas bijvoorbeeld ook. En Lucas, uh, andere mensen ben ja. ik daar allemaal tegengekomen. Hoe gaat het met die band? Ligt dat nu gewoon stil, omdat jij helemaal full blast hiermee bezig bent? <laughs> ja... Nou, het ligt op dit moment wel stil. Maar ze zijn in principe bezig met uh, nieuw materiaal te schrijven, zeg maar. Alleen ik heb ook, ja, in principe ben ik gewoon... Uh, omdat ik met herk bezig ging, heb ik gezegd van... voor de volgende plaat doe ik even niet mee. Oké, okay, dat, want dat is natuurlijk toch ook wel raar. dan ja. zit je in verschillende bandjes. en ja. de, Als je allebei opeens succes hebt, dan zit je wel in de purple <laughs> Ja, heel huh? ja, goed. Goed. Uh, zullen we nog een nummer gaan doen? Want uh, time ja. flies, hè? Ja. When you're having fun. Wat gaan we? Dat, het meest opwekkende liedje doen? Ja. Oké. Het is één liedje wat uh, maar een beetje bij mag worden. Ja, dan moet je dan ook wel doen. Natuurlijk. Ja, nee, in mijn hoofd. <laughs> het is hier een, een beetje klein... Eventjes. want uh, kom jij nog even zitten? Ja, ja, ja. Uh, uh, ik zat te denken, als je nou uh, van, van je tweede tot je negende uh, helemaal opgegroeid bent, uh, in een dorpje, uh, uh, ik geloof dat het alleen te bereiken was, aan de rivier was het, uh, ja. met een watervliegtuigje moest je er komen? Ja, ja er was ook wel een soort van uh, grasveld waar een klein zeg maar op kon landen. Oh, een klein ja. vliegtuig. Ja. Oké, okay, maar voor de rest... Uh, ja. Dus je zit daar midden in de natuur, tot je negende, en ja. daarna... Nou, ik weet niet, hoe zit het in Hoge Zand, meer? Is er daar ook heel veel natuur? Nou, nee, niet echt, nee. Ja, je hebt wel het, uh, ja, nee, naja, niet zoveel. Hebt... Het is in elk geval echt een groot contrast, inderdaad. Ja. Waanzinnig, ja. ja. Tenminste, om daar je, je basis te leggen... Ja, nou, je bent in ieder geval je bent niet zo ver van de Waddeneilanden. Dat is geloof ik ons enige nee, stukje oernatuur ja. wat we ja. nog <laughs> hebben. Maar uh, speelt de natuur een, een rol voor jou? ja absoluut ja ik, ik hou ontzettend veel van natuur maar het is niet zo dat ik uh, um, ja ik woon nu in Rotterdam weet je wel dus het is niet zo dus blijkbaar nee. kies ik er niet voor om er per se midden in te gaan wonen of zo en het is ook niet zo dat ik het gevoel heb dat ik daarvan afhankelijk ben maar ik kan er wel ja ontzettend van genieten en ik ja. heb uh, wel een mooie natuur gezien dus je, je ouders zijn niet nog een keer uitgezonden daarna nee, was nee. het gewoon uh, ja okay, Nederland hey en um, heb jij je nog verdiept in waar je geweest bent later, in dat Papua? Um, Want ik wow. bedoel, ja, goed. Of jij hebt gewoon zoiets van: ik heb die herinneringen, ik heb die beelden, dat zit, daar doe ik het mee. Ja, ik heb. Ja, we zijn nog wel één keer weer terug geweest uh, met het hele gezin, Hoe zeg maar. Oud was omdat, je toen? ja, ik was toen 18 en ik heb ook nog jongere zusjes en uh, nou, die. Die hadden misschien nog een hun beeld was misschien nog wat meer vervaagd en zo. Dus mijn ouders vonden het toen leuk om met z'n allen een keer terug te gaan, dat hebben we gedaan. En ja dan vallen je wel gewoon ook heel andere, andere dingen op. zeg maar. Dat vind ik wel het mooie aan die herinneringen die ik gewoon als kind had. Dat ze gewoon dat ik er nu achter kom dat je, dat je de wereld gewoon in je opgenomen hebt zonder daar verder vraagtekens bij te stellen of, uh, um, of wat dan ook. En als je dan, dan nu weer terugkomt, dan, dan merk je dat je sommige dingen heel, heel anders ziet, zeg maar. Ja, en, uh, ja tuurlijk, ja. Ja, en dat, ja, dat vind ik jou zo mooi aan die, ging, aan die ging herinnering. Ging er niet veel, heel, heel veel kapot ook, door daar weer terug te zijn en Jawel, zo heel bewust? Ja, ja. ja. ja. En, en ook wel, uh, ja. ja, heel veel dingen dat je wel dacht van, uh, ai, ja, dit vond ik altijd normaal, maar eigenlijk is het heel schrijnend wat er, wat er dan Precies, gebeurt. Ja. Zo, ja. Dat is ook wel een, een heel klein beetje terug te horen in je liedjes in je teksten. Hmm. He, dat contrast. En ja. dat is inderdaad een later bewustzijn. Ja. Zie je? dan nou, klopt ja. het. Dan begrijp ik het ook ja. goed. Uh, vroeger uh, zong, speelde jij... Uh, uh, De Longen uit je lijf. <kwijden> waarbij je in bands als <laughs> Adept en Bonaparte... Ja. geluidsmuren ma maakte die. En je legde vorig jaar uit... Uh, uh, dat dat was om even helemaal los te gaan. Om eigenlijk toch heel erg... ook als een uitlaatclip. Ja. Inderdaad. Ja, en ook... Toen was, uh, vooral over Bonaparte heb ik het dan, want dat, waren ook echt, dat was mijn project. En daar was voor mij het, um, het kader gewoon van, ik wilde, ik had tot dan toe gewoon ook een beetje ja, popmuziek gemaakt in de trant. Een beetje in de traditie van hoe de Belgen popmuziek maken en hoe de Britten dat doen. En zo Dus gewoon van die, weet je, op de sixties geïnspireerde pop. Ja. Wou ik, en ik wou dat, dat eigenlijk niet meer, dus ik wou gewoon het hardste maken wat ik maar kon bedenken, zeg maar. En dat... Nou, hey, dat oh, werd dat oh. toen, zeg maar. Oh, okay. En uh, daar kon ik gewoon inderdaad ook al mijn, nou, weet ik wat, de, ja, daar ging ik frustraties in uit en weet ik wat. Maar wel, dat... Welke frustraties? Pff, ja, dat is wel lang geleden, maar. <tie> <laughs> van alles, ja. Nou goed, kortom, het ene, van het ene uiterste naar. En toch wel een beetje het andere uiterste van het spectrum. Ik bedoel, het ja, zit natuurlijk wel. allebei in je. Ja. He, dus uh, die kant is nu geweest en nu is uh, Herik aan de beurt ja. Het was leuk. hè? Dus, uh, nou goed, oké. Okay. Uh, uh, ik zou zeggen, weet je wat ik? Ik wil weten wat je hebt meegenomen, wat je wil laten horen. Vorig oh ja. jaar lieten jullie uh, Julian Lynch horen, hè? Ja. De, die, uh, ja. Ik geloof dat een New Yorker is. Ja. Um, ook een beetje vage meukmuziek, wel, wel lekker. hè? <laughs> ja, he. precies. Zo hij heeft, hij, ik, ik las dat hij uh, etnomusicologie had gestudeerd. Oké, okay, ja, ja. Dat vind precies. ik wel passen bij. Uh. Ja. Dus wat heb jij... Uh, Max, hij gaat eventjes via zijn iPod uh, of, of zijn iPhone draaien. Wat heb je gekozen? Um, ja, ik heb... Ja, want, want als we dan dadelijk dat nummertje gaan draaien... Ja. zou ik het leuk vinden als jullie willen proberen een... Uh... Oh, daar is die. <laughs> <laughs> Om een, een, een kleine, hoe uh, heet het... Um... Tingeltje te maken. Ja, ja? Ja, ja, okay. Maar dan gaan wij luisteren naar wat? Wat zullen we doen? Ik had, ik had twee, twee stukken bedacht. Ja? Eentje ja. van uh, eigenlijk van een uh, bevriende muzikant, Michiel uit, uh, uit Rotterdam ook, zeg maar. En wat ik wel gewoon echt super mooi vind. En wat ook wel. Ja, dat is gewoon heel mooi. En een ander ding wat meer gelateerd was aan. Nou ja, dat is van Mulatu Astadke. En die uh, dat is een Ethiopiër die in Amerika. Um, naar, de, naar, de, naar, de, naar de muziekschool is geweest en zo. En die, maar die toch um, Ethiopië niet los kan laten. En daar weer naartoe terug is gegaan. En die uh, eigenlijk daar een soort van hele nieuwe scene opgericht heeft. Zeg maar. En dat is Ethiopische jazz. Oh, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Ja. ja Zullen die maar doen mooi. even? Ja, is goed. Oké. Okay. En dan één keer zijn naam. Een mooie naam. Ja, Mulatu Astatke. Mulatu Astatke. En het nummer heet? Het nummer... Dan gaan eens even kijken is zoeken. Ja. ja is hem. Hoe heet het nummer? Yekermo Soe. Ja, Yekermo, je, je Y-E-K-E-R-M-O. -k <laughs> en dan <laughs> Soe, S-E-W. Oké. Okay. Ja. Let's... En waarschijnlijk spreek ik het dan nog helemaal verkeerd uit. Oké. Okay. Komt-ie, hoop ik. Komt-ie. Ja, hij is aan het laden. <tied> Hij is klaar. <laughs> nou, fantastisch, want <laughs> jullie hebben ondertussen al het uh, uh, jingeltje, maar Max, ik kijk even naar Max de technicus. Ja, die die gaan, we, gaan we gelijk laten horen, lukt dat, of niet? Ja? Hij is druk bezig. Het was nog een heel gedoe, want nou, daar komt -ie. je dankjewel jongens. <laughs> Graag gedaan. Ja, nee, hartstikke goed. Um, hey, ja, kom jij ook, heb jij niet een krukje? Ga even een krukje ja, zitten. Ja. Want ik heb jou nog helemaal niks gevraagd. Floyd, want jij bent eigenlijk uh, sound engineer, hè? Ja, ja, ja. Je hebt die opleiding gedaan, die hele dure? Ja. <laughs> Goh, die SEA, hè? Also. Ja, SEA opleiding. En ha had je daar wat aan? Ja, ja, ik heb heel veel geleerd. ja. ja, ja. Ja, mijn zoon wilde het ook doen, maar het was iets van 10.000 euro of zo, weet ik veel. Ja, ja, het is een dure opleiding. Maar je leert wel heel veel en heel veel van de basis. Ze gaan helemaal terug naar de ja, natuurkunde, natuurkunde eigenlijk. Ja? Van wat geluid is. Ja. En had jij, was je daarop voorbereid? Wat heb jij je middelbare school, had je natuurkunde, je pakket? Ja, ja ik, ik had wel natuurkunde. All right, okay. Het is te doen hoor. Oké. Okay. En nu werk je ook mee met, met deze plaatopname? Ja, ik en... heb de plaat opgenomen. Dat heb je allemaal ja, gedaan. Ja. Oké okay, dan. Ja. Ja, ja, dat goed. was heel erg. Joost? Uh, ja. ja, Joost, je zit daar lekker... En uh, kom erbij, Joost. Werkt dit? Nee, Joost. Ik kom, hier. Ik kom hier. Uh, maar hier. Jij hebt Nederlands gestudeerd? Ja. En nu? Wat doe je nu? Ik ben uh, radioregisseur en redacteur. En uh, daarbij ja. uh, ondertitel ik ook voor Doven en slecht horen Oh, wat leuk! Ja. Waar, doe je, waar doe je dit? Allemaal in Rotterdam? In Rijnmond? Ja, of Radio wat? Rijnmond, ja. Oh, wat leuk! <laughs> voor wat voor programma? Uh, Ro radio met uh, acteurs van het Rood Theater. Jack ja. Wouters, uh, ja. Rijs Naber en Hanna van Lund. Wat leuk. Ja, het is een heel leuk cultureel programma. Dat moet, je, dat moet ik via internet ook kunnen horen, toch? Natuurlijk ja, of niet. Ja, klopt. Het is sowieso allemaal terug te luisteren. En je kunt het ook livestreamen natuurlijk. Live, oké. Okay. Ja, live livestreamen. Nou goed, ik ga, ik ga eens een keertje naar luisteren. Wat grappig. Ja, je het okay. En, uh, want de Time Flies... Ik ga het even vast hebben over... Uh, uh, uh. Je hebt nog een project Geneve, loopt dat nog? Ja, dat zijn die psalmen. Die dat uh, zijn die psalmen, ja, ja. Dat doe je samen met Ilse en met nog iemand? Uh, ja, dat was toen uh, met. Uh, uh, kijk eens, uh, Kijmpe heeft daarop gedrumd. Ja, die ook bij Lucas. Ja. Bij, bij, uh, ja, bij, bij Lucas, ook ook uh, drummer ja? was, ja. En uh, Lucas Dikrat had dat toen ook opgenomen, dus dat was uh, een beetje. Ja, dat clubje mensen ook. Ja. En dat is op dit moment... We zijn niet, ben nu niet bezig met nieuwe dingen daarvoor te maken. Dat was gewoon dat. En we, ik had daarvan 100 gemaakt. Honderd 100 cd'tjes. Ja. En er zijn alle honderd uitverkocht. Dus nou, dan, uh... <laughs> dan is het afgerond. Het <laughs> is afgerond. En weet je al wat je volgende kader wordt? Want je bent dol op kaders. Hè? Ja. Dat is net zoiets als... Uh... Uh, uh, je, als, je, als je een tekening moet maken wel op school, van ja, we moeten gaan tekenen. Ja, precies. Dan tekenen een ja. boom. Oké, okay, dan ga je je mooiste boom tekenen, maar ik, ben, ik begrijp mm -hmm. precies wat je bedoelt. Dus, heb je al een nieuw kader in je kop? Ja, nou, uh, muzikaal gezien uh, weet ik wel eens een beetje hoe ik het wil laten klinken, zeg maar. Ja. Alleen, um, ja, qua teksten, ik hou wel van zang, dus ik wil wel dat het uh, niet een instrumentale plaat wordt, maar ik wil, ik wil wel zingen, maar ik weet nog niet zo heel goed waar de teksten over moeten gaan. Dus dat is nog een beetje een zoektocht. Oeh, oké. Okay, ja. Ja, want ik vond dit wel er zitten wel erg mooie teksten bij. Er zijn ja, echt wel, wel verhaaltjes. Ja. Waar je iets bij voor kan stellen. En met die muziek, ik vind het wel um, ja. Ja, behoorlijk rond. Ja, Hé, hey, dus morgen naar Tilburg. Daar uh, ja. nou, heb je dagje. En dinsdag kunnen jullie even uitrusten. Mm -hmm. Maar dan moet je donderdag alweer naar Deventer. Burger Weeshuis. Nou, vrijdag lekker thuis. Rotterdam. Ja. En dan uh, uh, uh, zondag weer naar Zwolle. Oh ja. Donderdag. Oh, ja. ja. Oh, wacht even. Ja. Warm, ja. Oh, dat is dus echt een groot feest. Ja, dat, wordt, uh, dat wordt ja, dat wordt super leuk. Dan speelt ook Eklin, uh, die band die ik ze net noemde van oh, we moesten. Van die Michiel. Ja, oh precies. ja, nou okay, ja. Dus maar goed, die, uh, ja. die spelen dan dus ook met ons en nog uh, een ja, Amerikaanse band, Fabulous Diamonds. Ja, oh, dat wordt heel tof. Ik ken die plek helemaal niet. Wat is dat? Ja, Worm is wel heel leuk. Het is leuk, een hoor. centrum voor avant-gardistische kunst. En muziek en film. Waar zit dat in Rotterdam? Nu op de de Wit. Oh daar. oh Dat is wel een heel leuk stukje Rotterdam, hè? Ja, zeker. Oké. Goed. Nou, dat is wat jullie gaan doen. Het is 52. Zullen we nog lekker... nog een keertje uitpakken? Ja. En maak er maar een lekkere lange versie van. Want die nummers op de plaats zijn ook best lang. Ja. Dus go ahead, Eagles. Je hebt nog 7,5 minuut. Ja, 7,5 minuut. Nou, hoeft hem niet vol, en je broer is ook muzikant, hè? Bij LPG. Ja, dat, is, dat klopt. In... Ja, het ligt een beetje stil, dat LPG. Hoor ik niks LPG... meer over. Nee, klopt. LPG uh, ligt een beetje stil. Ze zijn nu allemaal bezig met uh, uh, eigen... Solo okay. Binnenkort allemaal van wie een eigen plaat. Oh my jongen. god. Okay. Ja, ja. Wat speelt je broer, Arend Jan? Wat, wat doet hij? Ook gitaar? Of? Ja, hij heeft mij gitaar leren spelen. Oh, is je ja. grote broer. Hij ja, is mijn grote broer. Oh. Maar jij de middelste? Ja, middelste kindje. Okay. Ja. Ik ook. Leuk, ik ook de middelste van vijf. Ja, ja, heel, leuk. heel comfortabel ja. vind ik. Ja, vind ik ook wel. Ja. Ja. Ja. <laughs> Deze staat niet op de, op de CD. Oh, dat is nieuw, leuk. Ja, ja. Spannend. Yeah. The sound of the radio. eigenlijk uh, iedereen gehad behalve jou uh, Ilse, je bent muziektherapeute, ja. Ja? Ja. Nou, ja, of die doet die microfoon het. Uh, nee, die doet het niet. Oh, geef het bij die dan. Ja. Heel eventjes nog uh, één minuutje, vind ik wel leuk. Want wat houdt dat in? Wat doe je dan? Ja, dan heb je geen een minuut. Oh, <laughs> nee, natuurlijk niet. Nee, nee ja, dat is uh, in plaats van dat je naar de psycholoog gaat, dan ga je zeg maar, doe je, ga je niet praten, maar ga je muziek maken en dan. Door middel van ervaren gaat het meer over in plaats van erover praten. Precies. Bijvoorbeeld bij autistische. Ja, mensen. met name kan autistische. Het... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, dat lijkt me heel mooi werk. Ja, het is alleen uh, nu niet zo heel veel werk te vinden. Maar nee, ja. Ja. ik doe wel een soortgelijk iets. Maar ja. wat, wat dan? Uh, ja, muziekbegeleider. Dus dat is niet de behandeling, maar het is ook superleuk. In de volwassen psychiatrie is dat. En met verslaafden en daklozen. En dan begeleid ik alle muzikale dingen. Bandjes en zo. Wat, uh, je, je helpt ze, of je leidt ze, of je begeleidt ze op de toetsen. Nee, nee, nee, ik help ze. En uh, ja. Ook uh, je hebt ouderen en uh, jongeren, dus ook volwassenen. Dus ik zit ook wel eens roken met baby te... oh. <laughs> Nou Hartstikke leuk. Alles ja. wat met muziek ja. te ja. maken heeft. Ja. Ja. toch ja. lekker. Ja. ja, nou ja. Nou ja. ja. <laughs> Dan nee, het je... is best leuk. Is best leuk. Ja. Oh, oké, oh, ja. oké, okay, okay, ja. goed. Nou, jongens, het is, uh, we hebben nog maar één minuutje, dus uh, we gaan eruit. Uh, kijk, daar klinkt hij al lekker, Quantic. Ik wens jullie ontzettend veel succes. Hallo. En heel veel plezier straks bij de presentatie in, uh, in, je, in jullie eigen stad, zou ik maar zeggen. Ja. En uh, dat het, dat het uh, maar mag gaan lopen. En, uh, en dat je daardoor in de gelegenheid bent om nog veel meer mooie platen te maken, ja. toch? Ja, zeker. Oké okay, Jens. Hey, wel thuis. Ja.